Allemaal. Vanaf 31 oktober is de pillenkast terug met seizoen 2. Maar hoe ging dat ook alweer? Maar dit is juist wat ik wil. Ik wil juist dat het wat meer bespreekbaar is allemaal. Dus moet ik het ook wel gewoon zelf doen. Moet ik het ook wel gewoon Ons zelf doen. Zelf doe? zelf moet het ook wel gewoon zelf doen. Ik doe ja, ja, ja, ja, dingen wel. die we niet kunnen verklaren. Oh, oh. Nou nee, ja, waar oh, je spijt van krijgt. Spijt is dat ook een thema bij jou? Ja. Nooit vergelijken. Het gaat om jouw nee. proces. Waarom vraag je nou niks? Weet je? En dan denk ik van ja, ik heb toch gezien dat je, je vrolijk thuis kwam. Ja. Dat was vast heel leuk om ja. het niet te vragen. Ja, dan moet je vlinders tekenen op je armen. En dan moet je zorgen dat die vlinders blijven leven um, door niet te snijden. Pik, ze zei je pik ik hoop dat je gelukkig wordt. En ik dacht, we geen kloppen om. Wat bedoelt hij nou? Wat zegt hij nou tegen mij? <laughs> en uh, ik hoop dat je gelukkig wordt, Dat uh, die man ziet blijkbaar iets aan mij. Uh, er is ook een paard en een hond bij. En Ja, dat heb ik helemaal zo voor mezelf gevisualiseerd. En, uh, en daar sta ik dan. Kijk, jij, ma jij mag niet in die Er is niks veranderd met vroeger. Jij bent helemaal geen jongen. Ik was ook gewoon heel bang voor uh, reacties van anderen. En ik heb ook wel echt negatieve reacties van mensen gekregen. Ik voel heel veel liefde voor mensen. Uh, maar dat hoeft voor mij niet fysiek. Mijn mastades zijn vol en dan gaat mama, kan mama boos worden. Kan mama eventjes uit contact zijn. Kan mama even in bed gaan liggen. en maar dan helpt de dokter. Dan zei ik tegen mijn vader van miauw. En dan keek ik naar mijn ex en zei miau. miauw. <laughs> Binnenkort nieuwe afleveringen van de Pillekast. Je kunt je nog steeds aanmelden. Kijk op pillenkast.nl aanmelden. Of stuur een mailtje naar rob.pillekast.nl